Van Kamp met het cnn De politie heeft nog geen idee wat de man bezielde, die zich vanochtend in Rotterdam in het toilet van een talies verschanste. Vast staat dat hij geen wapen bij zich had, maar zijn tas wordt nog onderzocht. De man sloot zich om zeven uur op in het toilet van de trein... en kort voor tien uur werd hij zonder geweld gearresteerd. Hij is op een brancard afgevoerd, uit last van hyperventilatie. In de trein zaten zo'n 300 mensen. Een deel daarvan kon doorreizen met een andere talies. De rest werd op Rotterdam Centraal opgevangen door NS-personeel. Inmiddels komt het treinverkeer weer langzaam op gang. Kroatië heeft vrijwel alle grensovergangen met Servië gesloten. Duizenden vluchtelingen proberen langs die weg naar Oost-Europa te reizen, sinds de grens met Hongarije dicht is. Gisteren alleen al zijn er zo'n 8000 mensen de grens over gestoken, zegt de Kroatische regering. Het land wil nu het leger inzetten om vluchtelingen al bij de grens met Servië tegen te houden. Gisteren hield de Sloveense politie een trein met 150 vluchtelingen tegen. Sommige mensen wilden snel uit de trein springen toen die een station binnenreed, maar de politie voorkwam dat. Magda Bernsen van D66 vertrekt uit de Tweede Kamer. Het werk en het heen en weer reizen tussen Friesland en Den Haag zijn voor haar te zwaar geworden, schrijft de partij op de website. Bernsen werd Kamerlid in 2010 en ze hield zich vooral bezig met veiligheid en justitie. Zoals eerder onder meer korpschef bij de politie en burgemeester. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat staatssecretaris Mansveld alle stukken over de financiële perikelen bij NS en ProRail openbaar moet maken. Partijen willen niet meer verrast worden door tegenvallers bij de spoorbedrijven. Eerder deze week bleek dat er bij ProRail een tekort dreigt van 475 miljoen euro en dat de verbouwing van Utrecht Centraal 53 miljoen euro duurder uitvalt. Het weer, vooral langs de kust nog een paar buien, maar later vandaag schijnt ook af en toe de zon. Het wordt vanmiddag een graad of 18. Morgen valt er nog een enkele bui, maar meestal is het droog. Dit was het DFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad valt het wel mee met de files, alleen op de A27 staat het vast van Breda naar Utrecht. Tussen ik het Gorkem en Lex Mons drie kilometer na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 En dan is het nu meteen voor ons leuke telefoonspelletje in de tros ontbijt. Zo is het rosontbijtsoos. Zo Zoals we altijd maar hopen dat er wordt opgenomen, hier heb ik flissingen al nou eens even kijken of meneer Van de Broek thuis is in de aan laan 17. Je zou zeggen, hij weet dat we hem bellen. Dus hij zou belogen blikkelijk naar het toestel hollen om het zo vlug mogelijk op te nemen. Dat doet hij niet. Zeker even bezig met een karweitje op zonne. Of in de kelder. Of achter in de tuin. Met Van den Broek? Ah, meneer Van den Broek met het ontbijt. Zo spreekt u. Ik heb u wel het een verre hoek van het huis moeten halen, geloof ik. Nee hoor, ik zat vlak naast het toestel. Ik wist immers dat u bellen zou. Oh, maar het duurde nogal lang voordat u opnam, bedoel ik? Ja, maar ik had nog nooit mijn eigen telefoon over de radio gehoord. En daar heb ik even naar geluisterd.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 Amsterdam, Monaco nee, nee, nee, Bergen. Nee, nee, nee, nee, meneer Van der Broek, wacht eens even, Nu heeft u het niet begrepen. Oh. U krijgt van ons een woord op en dat is dus Rotterdam. En nu is, is, de, bedoeling u... ja. Ja. En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk andere woorden daarvan maakt. Ja, ja. Andere woorden, Begrijpt je wat dat zeggen wil? Ja. ja, dan mag u weer beginnen hoor, meneer Van der Broek. Rotterdam. Ja. Rotje, knor, vijenoord. Nee, nee, nee, nee, nee, meneer Van den Broek. Nou, wees het natuurlijk nog niet helemaal duidelijk hoor. Oh. U krijgt van ons een woord op en dat is dus Rotterdam. Maar nu is de Rotterdam. bedoeling dat. Ah. Ja. En nu is de bedoeling dat u zoveel mogelijk woordjes maakt van de lettertjes die in het woordje Rotterdam voorkomen. Ja, ja. Daar dus komt er bijvoorbeeld een R, en een O en een T in voor. Ja. En dan heb je het woordje. Rot. Juist. Oh, wacht even. Maar nou begrijp ik wat u bedoelt. Nee, mag u weer beginnen, meneer Van Broek? Kan ik weer beginnen? Waar ja, we gaan. Rotzooi rots. Nee, nee, nee. Oh, oh, oh, oh, oh. Jammer, jammer, jammer. Het is weer fout, meneer Van der Broek. Ik kan nu echt, moet ik ophouden. Ik moet een andere kandidaat hebben, maar ik zal u nog één kans geven. Luister u goed, meneer Van den Broek. U krijgt van ons een woord op, want dat is dus Rotterdam. Hè? Rotterdam. Ja. En nu is het de bedoeling dat u zoveel mogelijk woordjes maakt. Dus daarnet hadden we het woordje rot. Ja. Maar dat kun je natuurlijk bijvoorbeeld ook omdraaien. Ja. Hallo. Met van de Broek. Met ja. van de Broek. Ja. We hadden net het woordje rot. Ja. Maar dat kun je natuurlijk ook omdraaien. Ja, dat zei u, ja. En dan heb je het woordje... Het door juist. Oh, wacht even, Maar nou begrijp ik wat u bedoelt, hoor. Helemaal. Helemaal. Dan mag u weer beginnen. Meneer kan meneer ik weer boven. beginnen? Gaan, gaan. Pop. Lepel. Wow. Kok. Nee. Nee, dat is er. Ook. Op, maar, meneer Van den Broek, het is niet goed. Ik moet het echt fout rekenen. Ja, maar u zei dat het woordjes moesten zijn die je om moest kunnen keren. Nee, meneer Van den Broek, dat zei ik niet. wat ja, ja. Heel vervelend, meneer Van den Broek. Ik kan het echt niet goed rekenen. Ik kan u dus ook die platenbon niet sturen, want de vorige kandidaat had het al na drie keer uitleggen begrepen, meneer Van der Broek. Maar, maar, maar, maar, maar, ik mag u wel een cheque sturen van duizend gulden, want u heeft een prima idee geleverd voor het rij. Het wordt je nog eens rond een nieuw lullig trotspelletje, meneer Van den Broek. Ben ik ben vandaag zelf maar de eerste kandidaat en ik krijg het meteen gehoord bij meneer... Meneer De Beus. Goedemorgen meneer De Beus, ben u een beetje zenuwachtig? <coughs> Inderdaad. Ziet u er echt tegen Dat niet. Wat denkt u, zullen we dan meteen beginnen? Zeer juist. De regels hoef ik u niet meer uit te leggen, hè? Die zijn bekend. Goed meneer De Beus, nou wij zijn dan helemaal klaar voor u ook.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 Take my hand Girl You'll be a woman Soon Soon You'll need a man I've been misunderstood for all of my life But when the same girl just cuts like a knife The boy's no good Well, I finally found what I've been looking for But if they get the chance, they'll end it for sure Sure they won Baby, I've done all I could It's up to you, girl You'll be your woman soon Please Come take my hand Take my hand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 Ja, helemaal leuk. Ja. Ik heb inderdaad weer iets heel leuks kunnen regelen. Maar is het ook lekker? Uh, uh, een lekkere korting. <laughs> een lekkere korting? Ja, dat is het. Het is niet iets om te eten dit keer. Um, uh, de, ik ben bij de ondernemer uh, Sjaak Balkenende geweest. Onze allen wel bekend als de eigenaar van de Bruna. Het uh, heeft niks met oud-minister met Balkenende, de oud minister-president, uh, nee. minister te maken. Nee, zelfs niet. Nee. Ook geen familie. Nee, voor zover ik weet niet in ieder geval. Oh, okay. uh, ik was gisteren zelf bij Sjaak in de winkel en um, ik bedacht uh, ineens van, nou, ik kan hem wel eens wat vragen. En hij uh, was meteen enthousiast. Uh, mm -hmm. Hij heeft uh, gezegd van, joh, um, dan mogen de CFM-luisteraars uh, komend weekend, dus vanaf nu tot en met zondagavond, um, uh, 10% korting krijgen op alle navullingen van vulpennen. Op alle navullingen van vulpennen? Ja, geweldig toch? Ja. Je bent er stil van, hè? Ik ben er helemaal stil ja, van, precies. ja. Nee, um, hij zegt het wordt uh, regelmatig uh, veel verkocht. Mm -hmm. uh, hij zegt ik kan wel uh, 10% korting gaan geven op wenskaarten. Maar dan is de korting bijna minimaal. Want zo'n wenskaart kost al bijna niks. Mm -hmm. uh, en die navullingen die uh, schijnen nogal kostbaar te zijn. En uh, ja, die worden regelmatig verkocht. En als je dus nu uh, geluisterd hebt, dan kan je zeggen... Ik ben luisteraar van CFM en dan krijg je hem voor 10% goedkoper. Nou, mooi toch? Hartstikke mooi. Ja, leek mij ook. We hadden het beter moeten weten, de, uh, Toet. Is dat zo? Ja, luister maar. <laughs> De heren Beatles. Heb je daar iets mee toet met de Beatles? Oh ja, heerlijk. Heerlijk, hè? heerlijk om mee te zingen. Het zit zo knap in elkaar, sommige nummers. Ja, het blijft hele. hele ja, heel veel tempo. Toegankelijke ook. muziek en eigenlijk ja. een beetje tijdloos ook, hè? Weet je niet? Ja, en toch zitten sommige nummers echt heel ingewikkeld in elkaar, volgens mij. Ja, het, dat, dat, sommige muzikanten denken, oh, Beatles, dat doen we wel even. Ja, nou. dat dat, valt dat, tegen. Wij moeten toch. We hebben ook een beentje. het heet er After Beatles, met Ruud Jansen. Ja, en ja. Uh, wij moeten toch altijd weer. Repeteren, uh, uh, even repeteren ja, als precies. we weer zo'n uitvoering hebben met die band. Want, uh, uh, ja, uh, Zit er zitten paar knappe stukken tussen. Hè? Ja, akkoordschema's, uh, me ja. stemmetjes, melodielijntjes. Ja. En uh, ja, die Ringo Starr, dat lijkt ook de, het lijkt allemaal uh, verschrikkelijk uh, eenvoudig wat hij doet op zijn drumstel. Maar uh, hij wordt toch uh, door, door de grootste drummers van, van de wereld wordt hij geprezen om zijn uh, smaakvolle begeleiding in dat hele Beatle gebeuren. Knappe, hè? Ja. Nou, Ik vind het toch hoor, mensen die het er zo makkelijk laten uitzien... of zo makkelijk overkomen, ja. dat zijn vaak de meest kundige mensen. Zo is dat. Ja. ja. We gaan uh, genieten van de London Beat. En die hebben het erover uh, dat ze nog altijd aan je denken doet. Nou, hoe prettig is dat. I've been thinking about you. to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 natuurlijk uh, bekend van uh, de papa's en de mama's... of de mama's en de papa's. Ik weet niet wie je het eerste moet noemen in ieder geval. Uh, Mama Kes was verantwoordelijk natuurlijk... voor uh, de meeste zangpartijen bij die groep. Ja. Maar, maar dit was een mooie uitvoering van Diana Krol. En dan, Diana Krol komt 9 oktober, de naar de doelen in Rotterdam. En uh, hoeft niet meer de kaarttrekkende kaartjes... want die heb ik allemaal opgekocht. <lacht> nee. nee, Ik heb er in ieder geval twee. en Ik heb een hele mooie nee. ja, plek, dus ik ga daarvan genieten... Diana Krull, niet alleen maar een popzanger maar ook een uitstekende jazzzangeres. is. Nou, maar dat, dat proeft hij hier ook wel uit, hè? Ja, dat. Ja. En uh, zij is getrouwd, uh, of in ieder geval getrouwd geweest. Misschien nog wel getrouwd, dat weet ik eigenlijk niet. Met Elvis Costello. Wie trouwt er nu nog tegenwoordig? Ja. <laughs> nou, Diana Krull en Elvis Costello zijn er al twee. Ja, kijk. <laughs> moet ook, ik ook nog mee binnenkort. Mo moet ook. Met, met een huwelijk daar heb je er twee voor nodig. He? Ja, meestal wel, ja. Een jongetje in een meisje. Als het ware. Gewoon niet altijd meer hoor. <laughs> hey, uh, we gaan nog even wat country draaien en dan gaat het, ja, nieuw, lekker. Dan gaat het nieuws er alweer in. Dat doen we met uh, Slim Whitman dit keer. Eileen. the wind singing songs storm, and there on the shore, she could hear it so plain, his voice in the wind, singing softest refrain. Still on the shore, you can hear it so plain His ghost in the wind singing soft his refrain I leave I leave wait, for me wait, my, my. Harleen, een Slim Whitman was dat, luisteraars. Ik kijk op mijn klokje. En uh, als ik dat doe, dan zie ik, luisteraars, dat. Uh, bijna. Uh, uh, nee, niet bijna. Het is al twee minuten over alleen. Dus we, het is gewoon weer tijd voor het uh, regionale nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Toetspaans. Ja, daar ben ik weer. Um, ik kreeg net een verontrustend telefoontje van onze Dolly. Uh, zij zou gisteren nog iets um, bekendgemaakt hebben... maar dat is ze helaas door het alle drukte nog vergeten. Dus um, uh, die mag ik nog even erin gooien. Het gaat daarbij om het 50-jarige bestaan... van de basketbalclub de Lions... Uh, zondag 20 september wordt dat uh, uitgebreid gevierd... in de Corver Sporthal op de Duintjesveldweg. Uh, in Nieuw-Noord um, En de, vanaf 10 tot 12 uur is natuurlijk ook Bouwens daar. Hij is bekend van uh, Nederland in beweging. Um, van 12 tot 2 is er Henk Pietersen. Die geeft een basketbalclinic voor de, Zandvo de Zandvoortse jeugd... van uh, tot en met 18 jaar... En uh, dan komt er een geweldige wedstrijd die je kan bekijken. Die is vanaf 4 uh, uur gaan ze spelen. En dat zijn de Old Stars Streek Derby. Uh, wordt dat de Lions tegen de Flamingos Levis. Uh, aansluitend is dan de receptie en de reunie. Uh, dus um, ja, dat, dat wordt een gigantisch groot feest. Dus um, ik zou zeggen, ik kom vooral naar uh, de Corver Sporthal... Uh, op zondag 20 september. Dan een automobilist die gisteravond rond 9 uur met zijn auto op een spoorlijn in de Kleverlaan in Bloemendaal is vastgekomen te zitten. Jawel, dat meldt het Haamsdagblad in ieder geval. De bestuurder reed over de Kleverlaan en wilde rechts afslaan naar de Iperlaan. Maar zo'n 10 meter voor de Iperlaan ligt dus die spoorweg. En daar reed de automobilist dus gewoon op. Uh, uh, omdat de auto op een gegeven moment geen kant meer op kon... werd het hele treinverkeer tussen Haarlem en Zandpoort stilgelegd. Een bergingsauto is opgeroepen om de auto weg te slepen. De NS meldde... Het dat. het zou wel Haarlem en Zandpoort geweest zijn, toch? Ja, Zandpoort. Oh, ik, ik verstond Zandpoort. Oh, nee, dan heb ik het niet duidelijk gearticuleerd. Neem me niet kwalijk. Het was inderdaad Haarlem en Zandpoort... Um, de bergingsauto was opgeroepen om de auto weg te slepen. En de NS meldde dat het treinverkeer rond 22.30 uur 30 weer hervat was. Op een navigatiesysteem nou echt een rol heeft gespeeld? Ja, dat hebben ze niet bekendgemaakt. Het is net na twaalf dat een bus met 57 asielzoekers bij de koepelgevangenis voorbij rijdt. Zij worden daar tijdelijk opgevangen... De komende week komen er in totaal 350 mensen naar de voormalige gevangenis. Enkele Haarlemmers hadden zich bij de koepelgevangenis verzameld... Om, door, om daar de asielzoekers te verwelkomen. Een spandoek was aan de tralies van de gevangenis gehangen met... You are welcome. De asielzoekers werden in groepjes van zes binnengelaten om zich te laten registreren. bier, braadworst, En niet in de laatste plaats de dirndel en lederhozen. Ontbreken natuurlijk niet op het Oktoberfest in Zandvoort. Zaterdag 19 september houdt het muziekfestival Zandvoort voor de derde opeenvolgende jaar een Oktoberfest. En nu niet meteen roepen Oktoberfest in september, al dus Wim Mendel, namens de organisatie. Ja, het traditionele Müncher Oktoberfest begint namelijk de eerste zaterdag na 15 september en eindigt op de eerste zondag in oktober. Uiteraard zal muziek de boventoon voeren met daarnaast alles wat men van een Oktoberfest mag verwachten. Ook de lange tafels ontbreken dit jaar niet. De organisatie is daarbij al jaren blij verrast dat vele bezoekers in gepaste kledij komen, hetgeen de sfeer natuurlijk ten goede komt. Trouwe bezoekers van het Zandvoortse Oktoberfest zullen zich ongetwijfeld nog de band van twee jaar geleden herinneren, de Rosenthaler Big Band. Zij is een van de meest gevraagde muziekgroepen tijdens grote festivals in de grensstreek met België en Duitsland. Het repertoire bestaat uit Alpenrock, Polka, Apreski, Schlager en aangevuld met de top 100 van Nederlandse meezingers. En ook de inmiddels in Zandvoort wonende zangeres Luna in Duitsland geen onbekende maakt haar opwachting. Ze brengt een mengsel van opzwepende en vrolijke Caribische muziek. En DJ Wilhelm ondersteunt het feestmuzikaal Zaterdag 19 september dus op het Raadhuisplein in Zandvoort. Vanaf zes uur zullen de tappunten en de eetentjes geopend zijn. De toegang is daar gratis. En dan gaan we naar het weer, Sharon of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag schijnt geregeld de zon, maar komt er toch ook nog weer tot buien. De zuidwestenwind waait matig over land en vrij krachtig aan zee en de temperatuur stijgt naar een graad of 17. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en is er nog altijd een buienkans. De wind neemt af naar zwak en draait naar het noorden... en de temperatuur zal dalen naar ongeveer 12 graden. Morgen 19 september zijn er perioden met zon... en naar, uh, maar in de ochtend is er nog steeds een buienkant. De noordenwind waait matig en aan zee vrij krachtig... en de temperatuur stijgt door naar 17 graden. Vanaf 20 september zondag zijn er wolkenvelden... maar schijnt ook geregeld de zon. Het blijft droog... En er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 16 graden. Na het weekend neemt de wisselvalligheid weer toe met dagelijks weer kans op een regen of enkele buien. De temperatuur stijgt naar waarde van zo'n 16 graden. Dus het blijft wel vrij koel cool voor de tijd van het jaar. Het liedje van de Ja, Ja, ik heb, ik heb nog zo'n nummer. <laughs> Als kind zong ik dat wel geregeld mee. Was ik zelfs een beetje verliefd op ja, je het, zei, een je grote je hebt, rare beest. Je hebt, je hebt nog zo'n nummer, maar dan moeten we eerst even uitleggen... waarom jij ja. nog zo'n nummer hebt. Want oh, ja. op het eerste Sorry. nummer natuurlijk om half één. Ik er vanuit dat iedereen al geluisterd heeft. Ja, oh, dat maar is mensen erg. die wat later ja. weer ingeschakeld. Ja. We we hebben. me niet We hebben steeds na het nieuws uh, hebben we de sidekick... Uh, de favoriet van de, van de sidekick. Nou, de sidekick is degene die ook het nieuws presenteert. En die heeft gewoon zo zijn voorkeur, of juist niet, voor een bepaald <laughs> nummer. En bij jou is dat het het, uh, geheel niet het geval. Nee, ik, uh, ik doe de afkeuren. Zo, het is dan het eind van de week. Iedereen heeft prachtige nummers laten horen. En ik had zoiets van: ja. Weet je, dan uh, gooi ik het weekend er gewoon in met uh, mijn kont tegen de wind in. Huppakee. En ik zoek nummers uit die ik uh, dan nog één keer zal willen horen? Nou, willen, ja, oké. Moeten horen. Ja. En daarna gewoon nooit meer. Oh jee. Ja, dat lijkt me helemaal lekker. Moet je wel opschrijven en doorgeven aan de technicus, dat hij niet per ongeluk een week of wat later toch weer zo'n worden. Oh, dan zoek ik vanzelf wel een keer op. Dan ga ik daar een goed gesprek mee aan. Hé, maar wij zijn toch gewoon twee vrienden, hè, toch? Ja, wij wel. hop. Hoeba, hop. In het oerwoud was ik blij tussen de hoge bomen, maar jouw vrienden hebben mij met zich meegenomen. Maar supilami aardig beest, al ben je ver van huis, zo waar als ik Gust vlater heet. Bij mij voel jij je thuis. Zeg kust, dat is fideel.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 Zijn twee vrienden met een gouden hart? Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hoeba, hoeba, hoeba, hop, oeba, oeba, oeba, hop, hop, hop, wij vormen samen.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 Formen vormen samen een paar apart. Hoe behoebe hoebe hoop, hoebe hop wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoe behoebe hoebe hoop, hop wij vormen samen een Zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Wij vormen samen een para-paard. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Nou, dat is wel mooi geweest. Hoeba, Nou, zei je me ook tot de laatste snik. Ja, ik was er al bang voor. Tot de laatste snik. Nou, op zich had ik er geen hekel aan of zo, maar... Ja, sommige liedjes die zijn gewoon hun tijd voorbij en dan is het gewoon echt klaar. Nou, dit was eigenlijk, uh, ik weet niet of je dat nog kan uitleggen, een, een liedje wat volgde na het gedoe met uh, ja. Pierre Gardner. En dit kwam uit Gust Vlater, toch? Dat was een of ander geel beest met zwarte vlekken. Ja, een hele lange wel, ja, ja Maar in ieder geval, ja, die uh, Pierre Gardner had zo'n succes met dat smurven, gedoe. Ja. Ja. Dat Danny Christian bij zijn eigen dacht, dan, dan neem ik een ander uh, animatiefiguurtje. Ja. En dan ga ik daar gewoon mee aan de gang. En, en als we hem nou zien, tegen, zien, zien binnenkomen, die Christian, dan is het nog altijd uh, hoebo hop, hop, hop, hop, hop, hop. Ja. ja, dat is hij volgens mij nooit meer afgegaan. Nee, nee, hij, hop... hij deed ook heel veel slagerfestivals, toch? Ja, ook wel, ja. Ook wel bakkerfestivals, ja. maar ook wel slagerfestivals. Ja. Hij was ook wel eens melkboer. Wel ja, hij ja. was van alle markten thuis. Hè, ja. die man? In ieder geval, ik wil, ja. ik wil koffie nou. Dat vind je geval goed, hè? Dat ik koffie wil. Een lekker bakkie. Ja, een lekker bakkie. Oh, nee. zijn vrienden meegenomen. Op een uur dat een fatsoenlijke mens. Al lang in zijn bed ligt te dromen. Ik hoorde in de keuken wel. Ze zaten op het te tappen. Maar toen ik met koffie naar binnen kwam. Maar begonnen ze te klappen. Koffie, koffie, een lekker bakje. Kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je met ooit op de koffie komt. Koffie, koffie, een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Tja, nou, jullie zitten nog geen koffie allemaal hoor. De koffie ging erin als koek. En ik kreeg een compliment. Maar ik dacht, gaan jullie nu naar huis Ik sluit voor vanavond meteen Je kan heel lang leven en je blijft ook gezond als je melder op de koel. Koffie, koffie, koffie. Wat een lekker bakje koffie. Wat knapt de mens daarvan op? Wel gezellig hoor, vanmiddag hier in de studio van van Zandvoort, luisteraars. En eh, we vinden het ook heel prettig dat u naar ons luistert. En eh, dat u eh, vorstelijk hebt gelunst, dat vinden we ook heel belangrijk, natuurlijk. Uh, ik, ik krijg alsmaar verzoekjes binnen nog van Toetspaans, Die wilden de mooiste nummers horen. Uh, ik ga nog een leuk nummer voor erop zoeken wat ze allemaal gevraagd heeft. Het gaat helemaal goed komen, Toet. Dus dat, dat, dat, dat. Ik krijg nou een lekker bakkie koffie van haar. En dat volgt natuurlijk op het, uh, op het nummer wat we zojuist hoorden. Koffie, koffie, lekker bakkie, koffie. Nou, die staat te dampen hoor, naast je. Ja, nou, heel mooi. Ja, toch? Ja, uh, ik heb een beetje last van rook in mijn ogen. <lacht> Echt waar. Het, ik, ik ben gestopt. smaak. Smaak. Nou, die bevoes weer uit Enschede <laughs> met die sigaretten van ze. uit Enschede, een groep die in de 70 jaren razend populair was met allerlei nummers zoals It's the End en Maria uit de West Side Story een mooie Close Harmony zang ook nummers van de Ivy League, bijvoorbeeld Tossing en Turning, en Toet het nummer wat jij zojuist bij me aangevraagd hebt, ja. en waar Willem ook helemaal achter staat is ja. het volgende natuurlijk helemaal leuk We hadden Nee, joh, dat, dat, dat, dat, dat, dat is een Dat is Dat is dat is hem helemaal niet. Deze had je aangevraagd. Hey. Voor toets. Dat komt eigenlijk allemaal dat oh, Willem Bruijs. Willem Bruis. schuld zeker, hè? Ja, Willem hè? Bruis, die, ja. Ziet, die ziet jou regelmatig uh, op het strand met, met je, klompen je uh. met je klompen je Echt, klompen. Ik verzuip hem de volgende keer als we <laughs> op het strand zijn. Ik zweer het je. Als je dit soort dingen gaat doen, <laughs> jongen. Echt waar. Oh yes. <laughs> Willem, je bent gewaarschuwd, uh het, het ziet niet goed voor je uit. Nee, hoor. We zullen, uh, we zullen <laughs> meteen even 112 bellen. Lijkt me een goed plan, ja. Ja, <laughs> dat uh, yeah, lijkt me ook een heel goed plan. <laughs> Dumb not, hoor. Nou, doe nu maar echt een leuk nummer. Hey, ja, wel... Nou, je kan de liefde kan je niet... Uh, hoe zeg je dat? Uh, Haasten. Haasten. Dat kan je gewoon niet doen. Nou, ik, ik wel. weken. Het hè? is natuurlijk uh, oorspronkelijk heel bekend geworden door Diana Ross en de Supremes. You Can't hear Your Love. Maar Phil Collins, die heeft daar een hele mooie versie van. Het is echt een hele mooie versie. En daar gaan we naar luisteren. Ja, dan begint zo lekker met die drums. Heerlijk, ja. Het is jouw ding, hè? En nog weer het laatste nummer, denk ik, van de uitzending. Volgende week weer. Volgende week weer. Alleen maar Phil Collins volgende week. luisteraars, uh, samen met uh, Albert-Jan Vos uh, het middagprogramma tussen twee en vijf uur, en het geldt ook voor de zondag ik moet invallen voor Rob Harms want Rob, die uh, ja, is lekker op vakantie mensen, oh. oh heerlijk goed hè, doet? Ja, doet hij helemaal goed dat is goed, doet ja. het <laughs> <Er> rijmt <laughs> ook nog hè ga jij nog wat ja. leuks doen dit weekend Zeg je, daar ja, hou je kopje, je zit een door mijn nummer 1 te zweven. Nee, nee, nee hoor, nee. <laughs> okay. er, er is een haringparty van uh, Patrick van de Zeemermin. Uh, Patrick ja. van de Zeemermin? Die bestaat ja. toch niet Zeemermin. <laughs> ja, maar Patrick heeft er echt één. En een lekkere ook. <laughs> Wat zeg je maar? Ja, precies. <laughs> ja, ik heb het over zijn haringen. <laughs> ja. Goed, een haringparty me nou? dus ja, ja, voor mij. Ja. Ik ben even helemaal stuk. Nou, ja. Hoor. <laughs> ja, nee... Hm. Goed. jongen. <laughs> het is toch wel echt een dag voor mij hoor, zo vandaag. Ja, Jeetje. Het is wel gezellig, toch? Oh, oh ja, dat absoluut. Ja, yeah. het is gewoon de love and things we do <laughs> bij de radio. Ja, ja luisteraars, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. moet het gezellig Ach, zijn. Moet het moet ontspanning bieden, radio. Het moet informatief zijn. Nou, daar heeft u het ook voor gezorgd. Want rond de klok van half één en half twee hoorde u het regionale nieuws voorbij komen. We gaan eruit met Love and Things van de Marmalade. En uh, wij zeggen allebei. Wat zeggen we Heel allebei? Toen? fijn weekend. Nou, daar sluit ik me voor. Kom bij aan. Kijk. Zo heurt het. We gaan ervoor. Ja! Yeah.